Met bent van in. Wat? En wanneer is dat gebeurd? Ja, ik kom af. Ja, natuurlijk breng ik haar mee, ja. Tot ziens. Hanneke, kom jong. Oh. Doe het beste Pinwara. We moeten de deur uit. Nee. Roger Confiture is verdronken. Huh? In zijn bad... Hij is toch nog altijd? Hij zit boven bij haar. Ja. Maar volgens hem zullen we haar straks onder problemen kunnen ondervragen. Ja. Ze schijnt het allemaal nog relatief goed op te nemen. Zeg, en het klopt dat Mensaard hartklachten had. Wat wil je Hanne? Hij woog niet veel minder dan die Steve Dano en hij was kleiner van stuk. Ja. Volgens de dokter was het bij mensen trouwens meer een kwestie van... wat gaat het eerst begeven, zijn lever of zijn hart? Ja, en toch vindt hij dat het een verdachte overlijden is. Hij is daar bijna zeker van en daarom heeft hij niet al te veel aangeraakt... en meteen aangifte gedaan. Dokter Dupont is hier tien minuten geleden aangekomen. We zullen snel uitsluitsel hebben. Ja. Maar, waar is Pieter nu ineens naartoe? Hij kent hem, hè. Hij zal eens gaan rondneuzen. Eén ding vind ik toch een beetje vreemd, Guido. Gerda Mensaert heeft haar man pas rond zeven uur vanmorgen ontdekt. Hè? En ze heeft hem gisteravond voor het laatst rond uh, half twaalf. En waarom heeft ze hem dan in die tussentijd niet gemist? Ja, dat kan ik je al verklaren. Ze slapen op aparte kamers. Ah. En er is hierboven nog een kleine badkamer en een toilet. Oh. De details zullen we hopelijk straks wel te horen krijgen... ...als we maar kunnen ondervragen. Maar een erg gelukkig huwelijk zullen ze wel niet gehad hebben, die twee. Nee, mensen uit zijn reputatie kennen ze. Maar anderzijds weten we ondertussen al dat ze toch heel wat gezamenlijke belangen hadden. Ja, vooral zakelijke belangen, hè. Misschien zelfs alleen zakelijke belangen. Ja, want voor de rest, als je zo'n beetje rondkijkt... Goh, Gezellig is het hier toch niet, hè? Alle dure meubelen ten spijt. Allee, die buffetkast daar. Die alleen al moet al een klein fortuin gekost hebben. Mannekes, ja. je moet eens kijken... wat ik hier in confituurkjes een bureau gevonden heb. Hier, lekkere porno. Verstopt tussen mappen met als opschrift... burgemeester Moens. <laughs> Hij moest het eens weten, Moens. En zo liggen er daar nog tientallen, hè? Laat zien. Uikes, zeg, van nu noemde jij dat lekkere porno... En dat op mijn nuchter maag. Alleen kom, lichter maar op terug. Nee, niks van. Dan nemen we in beslag. Samen met alle dubieuze documenten die we hier gegarandeerd zullen vinden... als we echt gaan beginnen zoeken. Ja, eerst nog eens zien of we wel een reden hebben om hier iets te zoeken, hè. Dokter Dupont is ons nog altijd niet komen vertellen dat het geen natuurlijke dood is. Mij maakt je niet wijs dat Roger Mensaard niet op een verdachte manier om het leven gekomen is, hè. Die mens was al van kop tot een verdacht toen hij nog leefde. Dat zal dan nu wel niet anders zijn, zeker. Ja, maar het is inderdaad wel merkwaardig dat Mensaard juist een pijp uitblaast. op het moment dat wij van plan waren om hem eens te komen ondervragen, hè, Pieter? Nou, jij ja, hij ziet dus al een verband met onze andere doden. Wel, ik ook, jong. Ja, mensen heeft dat alvast een aantal obscure banden met Bernards en Dano. En vergeet zijn relatie met Inge Salens niet. Dat is een rechtstreekse band met Van Dorpen, vader en zoon. Ja. Tussen haakjes, van Inge gesproken, er liggen daar in zijn bureau ook een paar pikante foto's van haar. Wil ik ze eens gaan halen? En u toont horen horen, uit, je niet liever, hè? Ja, allemaal. Even midden. <hij, ja. hij zit toch niet in een bad vol confituur zeker? Ons dikro, zeker. Jantje is er niet bij vandaag, Klaas? Nee, Guido, nee. Jantje doet vandaag de permanentie op ons bureau. Dus als gij of commissaris Vanin iets te weten wilt komen... ...zult je dan rechtstreeks aan mij moeten vragen. Ja. Dat valt dik tegen, hè? Oh, vermeulen. Ja, ja, Vanin. Ik ben niet achterlijk gedaan met de vriendjespolitiek. Oh ja, van vriendjespolitiek gesproken. Je beseft toch dat je nu naar uw nieuwe veranda zult kunnen fluiten, hè? Hmm. Geen Roger Mensaard meer om uw dossier in gunstige zin te beïnvloeden, vriend. Daar zal ik nogal van wakker liggen. Hij zal wel gauw een opvolger krijgen, zeker? Daar moet je geen dokter voor zijn, om te zien dat Mensaard niet aan een hartinfarct gestorven is. Er is hier nauwelijks een druppel water op de vloer te zien. Iemand die een infarct krijgt, die begint toch om zich heen te slaan in zo'n badkuip. En met zijn omvang, ja, hier had een completer vijver moeten liggen. Ja, ja, dokter in, blijf daar maar in dat deurgat staan. Eh, totdat ik zeg dat je dichterbij mocht komen, oké? Okay? Zie daar is liggen, Guido, met zijn armen gekruist voor zijn borst. Precies een heilig in zijn praalgraf. Ja, hij ligt er heel seren bij. Hè? Schuif is wat op, Giedoros, staat in meer licht. Ja, ja, ja, het is al duidelijk. Geen spoor van vingerafdrukken aan de rand van de badkuip. Ze zijn klaar en duidelijk weggevecht. Uh, misschien een zotte vraag, vermeulen, maar uh, zou je dat uit iets kunnen opmaken als er pas achteraf water in de badkuip is gedaan? Gebedoeld dat ze me eerst hebben ingelegd en ja. dan de kraan hebben opengedraaid. Ja. Ja, wanneer, dat is een zotte vraag, ja. En zo op het blote oog kan ik dat wel onmogelijk zien, hè? En daarbij, Hoe lang heeft dat... Dokter Dupont heeft al zo goed als officieel vastgesteld dat hij vermoord is. Hoeveel volk zou daarvoor nodig geweest zijn? om hem in die potkijp te tillen. Nou. Ah, ik schat een man of vier, vijf. Oh. <hums> dat was een grapje, wanneer, dat was een grapje. Hier, ze. Een paar vegen op de vloer. Dat zijn precies afdrukken van schoenen. En dat, eh... Uh... Ja, ja. Hij is naar dat bad gesleept. Ja, mag ik eens kijken? Ja, eh, langs daar lopen, hè? daar ben ik al klaar. Ja. Oh, jongens. Met mijn knie kan ik me niet genoeg bukken. Kijk, hij is toch. Ja. En wat zou Gido moeten zien van u? Hoeveel verschillende vegen het zijn? Ah, wel, dat is heel simpel. Die lange veeg is waarschijnlijk van mensartsen hielen. Dat is stof en vuil dat hij mee heeft binnengebracht. En hier zie je een vage afdruk van... Uh... Bah, ik denk een soort tennisschoen. Als je je hoofd meer schuin houdt, dan ziet je zo'n typische hielafdruk. Ja. En die afdruk daar... die kan van gelijk wat voor schoen zijn. In elk geval, hier hebben minimum twee mensen een gewicht versleept. Ja, zou je die sporen nog verder kunnen analyseren? Oh, reken er maar niet te veel op. In uw plaats zou ik mij afvragen waar zijn kleren naartoe zijn van hem. Hij ligt daar naakt in bad en hier is nergens een badjas of zo te zien. Misschien in de wasmand. Zal ik eens kijken? Oh, oh, oh, oh, wacht maar tot ik klaar ben. Want als er een plaats is waar ik misschien nog vingerafdrukken kan vinden, dan is daar. Dat badkastje is namelijk ook al schoongeveegd en die spiegel ook. Allemaal heel professioneel. Jij denkt dat Il Falcone weer heeft toegeslagen, Piet? Waarom niet, hè? Dat lijkt mij heel onwaarschijnlijk. van een professionele killer die de moeite doet om zo'n nijlpaard... ...gelijk Mensaard in een bad te leggen om een hartinfarct te suggereren... ...terwijl de eerste, de beste amateur, gelijk gij... ...direct doorheeft dat hij niet aan een hartinfarct is gestorven. Ik vraag me af waarom er badschuim in het water is. Goed opgemerkt, Guido. Want wat vreemd is, hier staat geen enkele fles badschuim... ...voor zover ik kan zien. En in dat vuilbakje hier zit helemaal niks... Weet je wat ik denk van in? Ja, zeg het is vermeulen. In uw plaats, hè, zou ik me dan maar eens goed op de rooster leggen. Het heeft er alle schijn van dat hier iemand in een soort van opwelling gehandeld heeft. Tja, wat ligt er daar achter uw vermeulen? Achter dat stoeltje daar, naast de wasmand. Is dat wat ik denk dat het is? Dat is. dat is een vibrator. Oh ja, ja een vibrator, ja. Model Met Max. Ho, ho, ho, ho. De van smullen, zeg. Confiturken doodgevonden in zijn bad met een vibrator binnen handbereik. Hm. Schouw opmeten hoe ver die van de badkuip is, hè. 102 centimeter. Nee, dat is niet binnen handbereik. Zeg, mag ik voor de verandering eens in uw plaats speculeren van in... Gerda Mensaart, hè, he. heeft hem hier betrapt... terwijl hij vuile spelletjes aan het spelen was met een van zijn aanhoudsters. Ja, ik heb Guido met bruin ogen alvast op buurtonderzoek gestuurd. Ja. Uh, wat denk je, Hanneke? Kunnen we Gerda Mensaert nu ondervragen? Oh, geef haar nog een minuutje, naar Peter. Oh, ze is daar? Uh, we kunnen misschien in Roger's bureau gaan zitten. Bent u wel zeker dat u zich daar niet ongemakkelijk zult voelen, mevrouw Mensaert? Ja, we kunnen wat mij betreft ook hier praten, hoor. Nee, nee, nee, nee daar zitten we beter en... Ja, misschien zijn er een paar dingen die u wilt bekijken. Ah, u denkt dat er in zijn bureau een reden te vinden is waarom hij vermoord is? Dat, dat is altijd mogelijk. Moet ik niet voor koffie zorgen of zo? Oh, nee, nee, mevrouw Mensag, doet u vooral geen moeite. We zullen u trouwens niet te lang ophouden, dat beloven we. Uh, zullen we dan maar naar zijn bureau gaan?